Een hele goede nacht. Vannacht mag je al je kerstfrustraties kwijt bij lust. Vervelende schoonmoeders morgen aan het kerstdiner. Gestreste partners, veel te veel eten. Ik heb zelf vandaag ook echt de hele dag in de keuken gestaan... om van alles voor te bereiden voor morgen. Mijn schoonouders komen eten. En uh, hoewel ze echt niet kritisch zijn... wil ik dan toch een goede indruk maken... Dus kerst is toch wel stress hoor, stiekem. En is, ja, is niet, over het algemeen is stress gewoon niet goed voor je relatie. Zometeen dan hoor je hier uh, Nicole. Zij werkt dit hele weekend als escortdame... en zorgt er zo voor dat uh, de rijke single mannen in ieder geval niet eenzaam zullen zijn met kerst... Maar hoe zorg jij ervoor dat je je partner niet vergeet tijdens de kerst? En als je single bent, zie je dan tegenop om mee te, te doen aan Kerstdiners, Of maakt het je gewoon helemaal niets uit? Laat het mij weten op 0800-1121, 0800-1121.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 swim together.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 van de leuke, lieve liedjes van afgelopen jaar. You and me, in my pakket van Milo. De meeste mensen vieren kerst met familie of met vrienden. Maar dat is uh, vrij lastig als je in je eentje in het buitenland zit. Saskia woont en loopt stage in Congo op dit moment. Saskia, nacht. Goedenavond. Bij jou is het... Goeie kerstnacht. Kerstnacht, ja. Het is bij jou ook midden in de nacht nu, hè? We hebben niet echt heel veel tijd. Ja, het is uh, even laat als in Nederland. Oké, okay, dus jij hebt kerstavond achter de rug. Heb je het gevierd? Um, nou, niet zoals ik traditioneel in Nederland zou vieren. Maar ik uh, ben hier aangeschoven bij een Italiaans Kerstmee, Bij uh, andere Italiaanse expats. En uh, nou, dat was ook wel een hele bijzondere ervaring, uh, moet ik zeggen. Ja, je bent niet helemaal alleen met, dus uh, geweest in ieder geval. Nee, nee, niet helemaal alleen. Maar ik heb, uh, ik heb het wel met, uh, met een kerstboom, met blauwe en rode liefjes en, uh, en ook nog wat pakjes. Dus uh, nee, dat was wel leuk. Maar geen uh, hazen dus dit jaar. <laughs> nee, nou. Ja, wel, wel apart lijkt me dat om daar zo in je eentje te zitten. Hoe lang uh, zit je er dan? Ik zit hier nu uh, drie maanden en uh, ik, heb, ik heb nog drie maanden te gaan. En ja, dat was, is, is inderdaad wel even. Bijzonder in mijn eentje, maar op zich heb ik hier ook wel weer veel nieuwe vrienden gemaakt. Maar ja, ik mis wel deze maand vooral mijn familie. Ja, is dit wel toch, toch wel een beetje een, een momentje, toch wel ja, dat je het echt. Ja, en ook voelt. omdat je het kerstgevoel niet echt leest, het is hier vooral. Uh, ja, het is hier gewoon 25 graden. Op dit moment hm. sta ik buiten hier is een rokje en een shirtje. En um, het is hier bloed heet, het zweet ruim over de hoofd. Ik uh, zou ervoor tekenen hoor. Ja, het is, het is gewoon niet echt kerst. Uh, ook de hele sfeer is gewoon heel anders. Uh, hoe mensen hier kerst beleven. Niet echt met, uh, ja, met jingle bells of, uh, of Santa Claus, maar gewoon allemaal. Met, het is allemaal een beetje. Uh... Ja, want hoe, hoe vieren ze dan? dan? Leeft het überhaupt? Is het is het een. Uh... Uh, het is vooral een uh, kinderfeest hier. Dit wordt heel erg uh, gedaan voor de ouderen. Het, ja, voor, voor de kinderen. Dus, dus ze kopen wel allemaal cadeautjes en ze hebben wel uh, enigszins wat van versiering. Wat allemaal uh, ja, vrij commercieel. Ja, allemaal heel uh, Amerikaans. <tied> maar um, het is niet echt uh, zoals wij traditie getrouwen met de kerk en uh, um, of zoals wij het kennen met gewoon bij elkaar komen met familie. Het is hier vooral uh, echt kinderen cadeaus geven en, en, en, en, en dan gaan de ouderen uit en dat ja. en houdt het een beetje wel om. En wat ga, wat ga je morgen dan doen? Heb je voor morgen en overmorgen plannen? Uh, nou, we geven nog een, uh, een mee bij ons thuis, volgens, uh, ook voor onze internationale vrienden, want ja, we merken wel dat de meeste internationale mensen die zijn gewoon allemaal naar het buitenland gesproken, naar hun eigen thuisland, maar degenen die er zijn, die trekken allemaal naar elkaar toe en uh, verder ga ik uh, gewoon morgen lekker naar het zwembad en uh, van het mooie weer genieten en van de vrije dag en... Uh, Even verder. Misschien uh, hoop ik ochtends nog naar de kerk. Want dat schijnt dan wel bijzonder te zijn als ze dan uh, hier het, uh, in grote koren bij de, de Kerstliederen uh, mm. zingen. Dus um, ja, dat wordt hopelijk wel uh, bijzonder. En verder uh, uh, niet uh, veel anders. Nee, maar, maar je voelt je wel een beetje. Ik, ik proef van je, je voelt je toch een beetje eenzaam. Of het is toch een beetje. Het ja, is toch anders dit, dan anders. Je, je, je wil eigenlijk wel ja, even. Ik ben blij dat het eenmalig is, moet ik zeggen. <laughs> ik ben blij dat ik volgend jaar weer lekker bij de haard kan kruipen en, en weer hopelijk een witte kerst en, uh, in de kou. Want dat mis ik gewoon echt vooral. Het, het kerstgevoel met de kou en het bij elkaar zijn. En met familie. En, ja. Want wel, wie ben, mis je vooral? Met wie, met wie je vier je normaal gesproken kerst? Ik vier normaal gesproken met mijn ja, familie. Mijn moeder en mijn zussen. En... Uh, en die ligt ik wel heel erg. Ik heb het gelukkig wel nog even aan de telefoon gehad vanavond, maar dat is toch wel iets heel veel. Het, het is toch anders, maar ik vraag me dan wel af, wat, wat is dat dan toch met, met de kerst? Dat we dan opeens zo belangrijk vinden aan de ene kant om met elkaar te zijn en samen te eten en ja, te drinken. Ik heb, ik, heb, ik heb er zelf ook over nagedacht, want ik vind het ook zo raar. Want normaal gesproken, elk jaar denk ik, goh, gaan we weer naar huis voor de kerst en moet ik weer... Ja, dan moet ik weer iets leuks aantrekken. En joh, wat zullen we dit jaar eten? Oh ja, weer hetzelfde. Maar Je hebt dit ook jaar wat van, ja. ik, heb ik het niet. En dan merk ik hoe gehecht ik ben aan die traditie. Van yes, we eten elk jaar hetzelfde. En yes, we zijn met elkaar. En we doen helemaal niks bijzonders normaal. Maar het is, ik mis toch dat kleine, ja, die kleine tradities die we. Toch opbouwen met elkaar. Toch ja, de ja, dat zou dat het dan misschien zijn? Dat het bijna een soort van gewoonte is of zo. Dat het er gewoon bij hoort. Ja. Dat je het gewoon niet kunt hebben van, nou het, het is nu kerst, maar ik ben er niet. Ik kan er, ik kan ja. er niet aan deelnemen. Zoiets. <laughs> ja, nee, zo, zo is het. Dus, uh, normaal ja, mis je het niet. En, uh, en als je er niet bent, dan mis je het er van je veel, hè. Ja, en is het de eerste keer dat je nou. Kerst zonder uh, familie in het buitenland viert? Nou, nee, ik heb het eentje keer eerder gezien in Argentinië. Toen was ik 18 en, um, nou, en dat was uh, ook wel heel anders. Want het was ook in de warmte, maar toen, uh, ja, toen was ik nog echt heel jong en dan werd ik ook opgenomen in een gezin. Dus, en nu ben ik echt alleen. Zeg maar, nu word ik niet geëntertained door mensen. Nu moet ik het echt ja. zelf uh, gaan organiseren. Dus het is wel, uh, en dit keer in echt in donker Afrika, dat is wel even een hele aparte andere raar. Ja, in Congo is nou toch ja. ook niet bepaald op dit moment een heel erg ontspannen gebied, zeg maar om te zijn. Nee, nee, het is ook. Het is ook heel arm en het is. En het bijzondere is dat mensen dus de week voor kerst hebben we, meerdere malen mensen mij gevraagd om geld naar mensen, gewoon mijn collega's, maar ook mensen. Gewoon politieagenten die vroegen, kan je alsjeblieft mij wat geld geven en mijn kinderen zijn ziek. en Gewoon puur omdat ze allemaal kerstcadeaus moeten kopen voor hun kinderen. En je weet dat het niet opgaat aan medicijnen, je weet mm -hmm. dat ze het nodig hebben voor de kerst. En, uh, ja, en er gaat exorbitant veel geld doorheen hier met kerst. Oh yeah? ja? Terwijl, terwijl dat zo scheef is, met, ja ze geven bakken met geld uit aan kerstcadeaus en ondertussen hebben ze niks te eten voor de maand januari. En, ja. Dat is uh, heel dat, Heel is veel dat... vragen ook een loon van tevoren al voor de maand januari. Om, om vast kerstkadeus te kopen? Wat dat betreft is het dan blijkbaar toch heel erg belangrijk. Maar zou dat dan een soort, voor hen dan? Zou dat een soort van manier zijn om eventjes ook te ontsnappen aan de, aan de arkelige werkelijkheid? Ja, precies. Het is inderdaad een soort van uh, droomwereldje waar ze even dan uh, los willen gaan en... Uh, even willen laten zien aan hun familie dat het allemaal goed gaat. Ja, heel ja, apar niet zo goed gaat. apart om, om mee te maken lijkt me voor jou. Ja, heel bijzonder. Maar volgend heel jaar zit een... jij gewoon weer, uh, weer thuis aan de open haard. Sorry? Volgend ja, jaar zit volgend je gewoon jaar. weer thuis aan de open haard. <laughs> <laughs> nou, maak er wat moois ja, van Saskia. Kom. Ga ik doen. Uh, we gaan nog even de nachtclub in. En, uh, met alle koolgelezen kerstmensen. Uh, Dant. Lekker tot in de vroege uurtjes. Prima, lijkt mij. Ja. Hele fijne kerst. Dankjewel, jullie ook. Dag. Ja. is everywhere but you're En being alone at Christmas. Ondertussen zitten mijn BNN-collega's nog steeds lekker in de kroeg om te praten over ons onderwerp van de nacht. En het eerste uur waren ze niet heel erg enthousiast over Kerst. Allemaal verplichtingen, geen seks, geen uh, veel familiegedoe. Niet bepaald goed voor je relatie, vonden zij. Maar er is toch wel iets dat je leuk vindt aan Kerst. En dan uh, richt ik me eventjes tot Milou. Bar. Ik vind het wel leuk, maar er komt er zoveel bij kijken. Het is ook zo'n hoop geregeld en gedoe, cadeautjes kopen en dit en dat. Maar als, ik, als het helemaal zo ver is, vind ik dat altijd leuk. Maar zeg maar, de, de, de aanloop vind ik altijd, denk bij mezelf, wat, wat doen we nou toch met z'n allen? Oh. Ja. ja, ik vind het een beetje... Maar en dat heb ik ook al de hele aanloop ernaartoe. Maar hebben jullie geen kerstboom voor? Jawel. Ja, natuurlijk wel. Jawel. Ah, ik vind ah, het ook wel okay. leuk. Ja, maar maar... Ja, maar wanneer, je, wanneer hebben jullie je kerstboom anderhalf Anderhalve week geleden. Oh, ik krijgt al op 5 december. Ja, als ja, dit, is ja, is weer aller... dit is mijn allereerste kerstboom. Ik heb nog nooit... Ik woonde altijd echt op 20 vierkante meter. En nu heb ik eindelijk voor het eerst een soort huis. Dus nu heb ik voor het eerst een kerstboom. Dus toen heb ik hem meteen... Zodra hij bij de appie lag... Heb ik gewoon een kerstboom bij de appie gehaald, zo. Een echte, dus? Ja, ik heb het neppig. dat is eenmaal triest. Maar dan dan is ja. ik, ik haat met de ballen er nog in. Nee, dat er net niet. Dan is Sinterklaas net weg en dan zie je overal. Hoor je, hoor je hoor die, die jingles Jingle Bell, uh, van Jingle Sky Radio. Maar Er is zelfs van ja. 5 december s'nachts is er een team van de Bijenkorf die ja. s'nachts doorwerkt om Echt. alle kerstversiering erin te houden. Dus dat op 6 december. Oh. Maar het is oh, zo hysterisch. Nee. Het is zo idioot. Het is zo oh, overdreven. Het ja. is gewoon. Het, is, het idee is leuk dat ze alle samen zijn. Ah, oh, geweldig. Maar ik vind het te overdreven op over het algemeen. Oh, okay. En de kerstgedachten? Ja, nou, ik nodig dus een asielzoeker uit bij mij thuis op tweede kerst. Ja, dat vind ik echt cool. Ja. Serieus? Ja, ik heb... Maar, een, ja, maar is ze is wel, wel moslim, toch? Of niet? Nee, ze oh. is orthodox, maar ze vast. Dus ze eet helemaal niks. Oh, dat is wel goed. Oh my god, uh, my whole family. Uh, we eten allemaal vet veel. Zij zo, oh, dat maakt echt niet uit. Ze is al lang blij dat ze iemand heeft. Wat heet. nobel van jou. Ja, maar... Ja, lessen. karma. <lacht> ja. Ja, zeg het maar, Edwin. Kun je niet afdwingen, hè, Koma? Dat ga je nou, dat Leslie is de leef aan het beter. Ja. Is dat zo? Ja. Nou, leef aan het de... beter. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dat ja, je dertig bent geworden is wel. Hè? Ja. Je, je wilde wil karma jouw kant op, op halen. Maar dan moet je echt nog twintig jaar voor Ja, proberen. ik wil net zeggen, <laughs> hoeveel moeten er nog volgen? Nou... fijn, weer eventjes een borreltje gepakt in een Boyd's Bar, de B&N Bar waar mijn collega's lekker uh, zitten te chillen en te praten over um, kerst, dat is het onderwerp van vannacht en hoe vul jij die kerst in, wat, uh, wat doe je ermee, breng je door met familie en vrienden of is hier er enorm tegenop omdat je uh, nou ja, gewoon niet zo houdt van al die verplichtingen, hè? of omdat je uh, een, een probleem hebt met je schoonmoeder, kan allemaal ik wil er graag met je over doorpraten in de uitzending, en je kunt gewoon even we bellen naar ons nummer 0800 1121 0800 1121. way. Bijna, tijdens deze kerstdagen van uh, Caro Emerald en Riviera Live. Een hele goede nacht, John, nacht John. Goede nacht um, naam. Hoe heet je? <laughs> Ik ben maker de goede nacht John van, maar het is nacht toch? Ja, klopt. Je hebt het ja. helemaal goed. Ik heet ja. nacht ja, ja, en als je dan een goede nacht ervoor plakt, dan wordt het weer heel erg verwarrend uh, allemaal. Maar nacht is het. Goede nacht, ja. nach nacht um, Geen kerst voor jou? Nee, klopt, ik vier geen Kerst. Ik ben Joods en ik vier Ganouka. Oké, okay. ja, dat is natuurlijk. Dat valt tegelijkertijd, hè? Maar dat, dat is iets heel anders. Ja, het valt nu dit ja, jaar tegelijkertijd. Het valt ook wel eens niet tegelijk. Mm -hmm. En wat, wat doe je dan? Is het ook met familie en vrienden samen zijn? Het is zeker familie- en vriendenfeest. Het Jodendom heeft sowieso iets van 70 of 80 van die dagen per jaar. Maar in dit geval heeft het wel iets weg van Kerst, want het heeft kaarsjes. En lichtjes en tegenwoordig ook wel vaak cadeautjes. Dus het lijkt wel heel erg op elkaar. Ja, en hoe vier jij het dan? Ook op die manier dus met, met cadeautjes nou, alles wat erop we en doen Het uh, gaan elkaar duurt acht dagen. Mm -hmm. En waar het op is, is dat we, we vieren dat we de onderdrukking van de Grieken hebben beleefd. Meer dan 2000 jaar geleden. Mm -hmm. En er is toen een van de wonder gebeurd met allerlei kaarsjes die... Eén dag eigenlijk maar konden branden, maar acht dagen branden en daarom steken we acht dagen lang kaarsjes aan. En dat doen we dus ook echt elke avond, zodra het donker wordt, dan steken we de kaarsjes aan. Uh, elke dag eentje meer en daar zingen we een liedje bij en vervolgens zitten we dan met elkaar en we eten wat en we geven elkaar cadeautjes. Maar dat gaat eigenlijk veel dieper, of tenminste, kerst zit natuurlijk ook nog een bepaalde kerstgedachte achter voor veel mensen, ook een religieuze achtergrond, maar voor heel veel mensen is tegenwoordig kerst toch ook vooral uh, eten en drinken samen en, uh, en nee, cadeautjes geven. Dus eigenlijk ja, een beetje, bijna een beetje plat als je het zo zegt, maar dat is bij, bij jullie niet. Dus bij jou, dit, dat gaat wel echt dieper. Klopt. Nou is het wel zo in het jongendom dat je daar ook groepen hebt voor wie het wat meer religieus en de ander. Ik denk mm -hmm. dat dat uh, bij de christenen hetzelfde is. Mm -hmm. En er zijn dus mensen voor wie, voor wie het echt een religieuze gebeurtenis is. En dat is voor mij eigenlijk ook wel zo. Maar er zijn ook mensen die het vooral doen op vanwege de sfeer... en vanwege de kaarsjes en vanwege de traditie. Maar voor, voor beide groepen is het uh, net zo leuk. Maar er zitten aan de andere kant acht dagen, acht dagen lang verplichtingen aan vast? Ja. Is dat, is dat leuk? Of uh, denk je ook af en toe wel stiekem... Nou, het is absoluut ik vind er wel leuk. Een beetje... Het is erg leuk. Maar uh, het gaat erom dat je die kaarsjes acht dagen aansteekt. En Dat kun je ook thuis doen zonder familie. Hm. En je ziet vaak dat de meeste families ervoor kiezen om dan of één of twee avonden samen te zitten. En niet per se elke avond in. Hm. Dus, uh, dus het is nee. niet per se acht dagen lang achter elkaar. Precies, oké. Okay. Nee, want anders dan zouden ze als je acht dagen uh, aan. Uh... Aan lekker eten en drinken moet verzorgen en uh, opgeprikt aan het diner moet zitten... dan uh, ben je er ook wel een beetje klaar mee kan me voorstellen. Ja, klopt. Dat is uh, inderdaad waar. En, en jij persoonlijk, met, met wie zit je uh, morgen bijvoorbeeld uh, aan tafel? Wat, uh, nou, morgen uh, hebben we, omdat er dus de hele land ongeveer alles gesloten is... Mm -hmm. zitten we met een groep Joodse vrienden... en dan gaan we lekker spelletjes spelen met z'n allen Oh, dat klinkt wel goed. Ja, nou er ja, is verder in, in Nederland ook niet veel goed te doen. Dus dan doen we het zo. Ja, ja, maar ik hoor bij jou in ieder geval niet echt heel veel uh, stress of uh, gedoe of schoonheid. Nee, maar dat is zeker niet de bedoeling. Het is, uh, het is vooral gezellig. En wat ik net al zei, in doen hebben we vaker van dit soort dagen. Ja. En ik, ik hoor wel eens dat het inderdaad een stress er is. Want dan moeten we koken voor meer dan twee of vier mensen? Uh -huh. Of je moet uh, even kijken, ja, opeens. Met z'n allen aan tafel zitten terwijl je dat niet gewend bent. En wij hebben natuurlijk wel. We zitten regelmatig elk weekend bijna met uh, 10 of 15 mensen aan tafel, soms wel. En hebben we samen gezellig, eten we uitgebreid. Dus voor ons is het veel uh, normaler eigenlijk. Mm -hmm. maar, maar is het dan ook echt altijd gezellig? Ja, het is eigenlijk altijd gezellig. Je bent ook van harte welkom om er een keer bij te zitten. <laughs> um, ik wil het gewoon niet vervelend zijn, maar ik, ik zit dus nu in de auto en ik heb het idee dat mijn telefoon. Dat het zo gaat begeven. Oei. Ik weet niet of je me nog meer wil vragen. Maar als je wil kan ik je over vijf minuten ongeveer terug of tien. Oh, dan ben je weer uh, ergens in de buurt van een stopcontact ja, dan ben ik thuis. Om, uh, om de telefoon... Ik heb er nog uh... wel wat meer over te vertellen, dus uh, je mag het wel weten. Ik vind, ik vind het leuk om nog even bij je in de uitzending te komen. Nou, ik vind het ja. hartstikke gezellig, uh, Nagsjom. Nou, dat, uh, dat, goed, dan bedank je zo meteen gewoon even terug. Uh... Ja, we kijken eventjes of we, er, of we eraan toe komen En uh, wellicht later in de uitzien dat we gewoon nog even uh, okay, met elkaar spreken. Dankjewel. In dankjewel. ieder geval, als ik je, mocht ik je toch niet spreken, wens ik je een heel fijne avond en een fijne kerst. Insgelijks. En jij een, een fijne ganuka dan. Dankjewel. <laughs> Tot later. Bye. En als jij nou ook nog mee wil praten... dan kan natuurlijk 0800-1121.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 Some love Take up Christmas. Ik zei het eerder al deze uitzending als um, uh, Kerstavond. Dan, dan heb je of waarschijnlijk gekeken naar uh, Series Quest naar de uitslag, of misschien ben je wel naar de de mis geweest. Misschien heb je wel gewoon lekker een filmpje gekeken. Of, en dat hebben in ieder geval heel veel bekende Nederlanders gedaan... je hebt naar niet is Love zitten kijken. In ieder geval Demi de Zeeuw, die twitterde daarover. Jamai, uh, Ferry Doedens. Nou ja, er wordt uh, lekker uh, elk jaar weer uh, van genoten. Hè. Dat zijn uh, mensen die daar helemaal op los gaan. En als je... Uh, zegt O Je Is Love, dan zeg je natuurlijk ook Robert ten Brink. Want uh, ja, hij is al negen jaar, het programma bestaat al negen jaar, al negen jaar het boegbeeld. En voor veel mensen is het dan ook een soort van traditie geworden eigenlijk om op kerstavond naar de O Je Is Love kerstspecial te kijken. Want op die avond pakt Robert pas echt uit. Onder het motto, niemand mag alleen zijn op kerstavond. En dat geldt soms zelfs voor de dieren. Uh, ik heb een brief geschreven, vorig jaar is uh, onze hond... Uh, over... En we moeten laten inslapen. En er is hij nogal erg aan gehecht en het lijkt me zo leuk om weer een hond. Te... Ja, hoe heet, hij, hoe heet de hond? Sam. En hoe oud was hij of ze? Bijna 16 was hij. Dus dat is heel erg oud. Ja, een ja. fantastisch leven gehad, toch? Ja, zeker. Ja. ja. Maar nu. En dat is eigenlijk, dan ga ik meteen helemaal naar het einde van de brief, Thea, als je dat niet erg vindt. Schrijf jij, ik hoop dat je mij ermee wilt helpen mijn man zijn verdriet te verzachten. Want die lieve trouwens, Sammy, die zullen we natuurlijk niet vergeten. Maar hij verlangt echt weer naar een hond. Met vriendelijke groetjes, Thea Hofland. Is dat zo? Ja, heel erg, ja. Nou is er iets heel raars, ik loop hier net uh, achter, en misschien dat jij deze even kan vasthouden. En het moet me toch even van het hart, misschien dat jij even de brief wilt uh, houden, Thea. Ja. Ik, ik wil je gewoon even wat laten zien, als je het niet erg vindt, ja? Ik ben, ik ben zo terug, wacht even. Het is heel gek, maar dat gebeurt me nou net dat ik deze kant op loop. Dus voordat ik opkwam, zeg maar, kwam ik iemand tegen. zoekt een baasje. Oh, god. <laughs> oh, toch liever. Ik begrijp dat dit uh, goed komt oh, tussen dit is, jullie. Ja, dit is Sam, gewoon. Ja. Dit is Sam. Zeker weten. Fijne kerst. Dankjewel. Ja. Veel plezier met. En zo zaten ze dus weer, ik weet niet hoeveel mensen te smullen... van dit soort uitzendingen op uh, kerstavond. Um, ik ben benieuwd hoe jij het hebt doorgebracht, de kerstavond. En vooral wat je gaat doen aankomende kerstdagen. Uh, heb je bijzondere mensen met wie je het door wil brengen? Of zie je er misschien wel heel erg tegenop? Je kan meepraten in onze uitzending 0800-1121. 0800-1121 is het telefoonnummer. En mailen kan natuurlijk ook. Lust@bnn.nl is het dan, ik had tegenwoordig ook sms'en. Dan moet je even een berichtje sturen naar 9090. Dan lust een spatie. En dan pas je bericht 9090. Bills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 Het is kerst en daarom wil ik van jou vannacht weten met wie je kerst viert. Kerst draait toch voor veel mensen om samen zijn met geliefde en familie. Maar lang niet iedereen zit met zijn lover aan tafel. In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 2,2 miljoen singles. En Irma Ellens is datecoach voor e-matching. Dat is een datesite voor hoge opgeleiden. Goedenacht Irma. Ja, goedenacht. Hebben jullie nou extra aanmeldingen op de site vlak voor kerst? Nou, wij krijgen juist in januari altijd heel veel aan uh, meldingen. Uh, januari is ons uh, topjaar en ja, ik weet niet precies de aantallen, want ik ben de datingcoach, dus ik krijg weer mensen die naar me toe gaan voor extra hulp. Dus als het daten uh, alleen niet lukt, dan gaan ze naar de datingcoach toe. En ik vind het in januari altijd uh, echt heel druk worden. Mensen hebben dan een uh, Goed voornemen, Dan hebben ze kerst bijvoorbeeld alleen gezeten... en dachten ze van volgend jaar niet weer alleen, dit ben ik beu. Want het schijnt zelfs dat één op de drie singles van 30 plus... Uh, letterlijk alleen bij kerst zit. Zo, dat is best wel veel. Ja, ja dat is eigenlijk meer dan dat de meeste mensen doorhebben. Ja. Ja, ja, en de singles die jij spreekt, zien die dan ook op tegen de kerst? Ja, maar heel veel mensen vinden het alleen zitten dan niet eens zo erg. Want uh, kijk, ik... Uh, ...werk dan uh, hoofdzakelijk met hoger opgeleiden. Nou ja, uh, lekker lezen, vrij, geen carrière... ...maar gewoon een uh, lekker koekoening in je eigen huis. Mm -hmm. Maar wat ik heel veel krijg te horen wat mensen helemaal niet leuk vinden... ...dat zijn de verplichte sociale dingetjes met familie en vrienden. En als je dan de dertig gepasseerd bent... ...en ook al voel je piepjong en fit en vitaal en leuk... ...je krijgt dan toch van mensen te horen... Ben je nog steeds alleen? Heb je nog niemand? Of een oude tante op een familiediner die het erover begint, op plein publiek? Ja. Dus het uh, zijn best wel uh, pijnlijke toestanden. En ook met kerst, dat wel eens iemand uh, denkt. Nou, uh, verricht een goede daad en ik ga mijn single broer uh, koppelen, wat niet altijd leuk afloopt. Ja. Nee. Dus vaak uh, ik krijg meer te horen over de sociale dingen, wat verplicht moet en dat ze het alleen heen moeten, dan dat het alleen zijn zo zwaar is. Hoewel, een gedeelte van de mensen vindt het alleen zijn natuurlijk wel weer zwaar hoor. Je moet nooit generaliseren. Nee, maar het is meer dat het, over het algemene mensen die jij spreekt, die hebben er gewoon meer moeite mee dat ze dan verplicht zijn om in een eentje ergens weer naartoe te moeten ja, en dan, en dan, dan weer wees... al die... Uh, ja. die die verhalen aan te moeten horen. Ja, en dan niet eens zo uh, van... ik ben alleen, ik ben zielig, ik rijd alleen in mijn autootje. Nee, ze komen ergens en ze krijgen opmerkingen te horen van... Uh, nou, hoe zit het? Heb je nou geen vriendin? Heb je nou geen vriendje? Uh, ga je niet denken aan een gezin? Ja, mensen bedoelen dat vaak niet slecht, maar het gebeurt toch veel. Ja, vooral dat, eigenlijk dat, de andere, dat andere mensen het toch stiekem een beetje zielig vinden... of zo lijkt het dan wel. Ja, en dat ook uitstralen. Ja. Ja. En, en wat, wat zeg je dan tegen die mensen? Hoe, uh, hoe los je dat op? Moet je doen alsof je een date hebt en uh, niet naar die, uh, dat familiediner gaan? Of uh, heb je tips? Nee, confrontatie, denk ik. Mm -hmm. <laughs> Want je wilt natuurlijk je, je vader misschien wel zien en, uh, en je leuke zus. Dus ik zeg altijd... Uh, Vriendelijk blijven, maar ja, uh, uh, van uh, nee hoor. Van uh, maak me niet druk om en ander onderwerp of uh, bij diegene weglopen. Uh, je hoeft ook niet. Uh, kijk, mensen denken vaak dat ze uh, dan, uh, hoe, hoe noem je dat? Dat je, dat je uitleg moet geven. Dat hoeft helemaal niet, want het is bemoeizucht. Een ander heeft daar niets mee te maken. Of je single bent, getrouwd of je hebt twee partners dan denk ik, laten andere mensen met rust. Maar het is ook wel gek. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet meer echt van deze tijd. Want als, als we al vaststellen dat er zoveel mensen zijn die alleenstaand zijn... Nou ja, dan zou je zeggen, dan is het eigenlijk bijna haast meer de norm geworden. Waarom zouden we er dan nog zo over doen? Alsof het heel gek is en zielig. En Het is, het is toch juist lekker ook? Het heeft toch ook zijn voordelen om okay, voordelen, uh, ongebonden te zijn? Maar ik denk dat de kerst, kijk eens op de tv... Wat voor programma's je hebt, wat voor films te draaien. Het is altijd kerst en valentijn, dat zijn echt dagen. Romantiek is belangrijk, familie is belangrijk. Dus ik denk dat vooral, uh, want uh, de singles die ik dan uh, ken via mijn werk... die hebben meer moeite met kerst dan met oud en nieuw. Want dan is het juist wel weer hip om uh, single te zijn. Ja, het slaat natuurlijk nergens op. Maar omdat kerst een traditioneel familiefeest is... Ja, en met de oud en nieuw, dan kun je gewoon lekker uh, dronken worden en... Uh, nou, nou ja, nog, dan nog, heb lekker je Dat een denk ik zelf Een beetje voor, dan kun je doen wat je wil. Dat denk ik wel, ja. Ja, ja, ja. <laughs> dus Het heeft ook zijn voordeel. Maar ja, daarna dan komt dan weer die periode dat je toch weer realiseert van... Hey, het is toch ook wel gezellig misschien nog met iemand. Ja, en uh... in januari heb je dan de toestroom. Uh, maar ja, dat heb je toch ook zo met de afvaldieten. Dan in januari iedereen, of ze gaan sporten, of afvallen... of dit jaar gaan we echt proberen een uh, partner te krijgen. Dus januari is de maand van de goede voornemens. En is eigenlijk ook de maand waarin meeste datingsites aan het pieken zijn qua, qua instroom. Ja, nou ja, het, het zou natuurlijk mooi zijn als veel mensen uh, een leuk iemand vinden via zo'n site. Maar uh, aan de andere kant alle statistieken. En alle uh, scheidingspercentages wijzen er toch op zich meer en meer op dat steeds meer mensen alleenstaand gaan worden in de komende jaren. Denk jij dat het op een gegeven moment dus uh, normaal wordt dat, dat we niet meer zo raar zitten te doen uh, tegen alle alleenstaande mensen aan de tafel tijdens het kerstdiner? Dat denk ik wel. En ik denk zelf dat sites zijn heel leuk. En je kunt veel leuke mensen ontmoeten via sites. Maar zelfs in onze maatschappij. En ook door de dating sites worden relaties vaak losser. Het schijnt juist ook dat dating sites weer uh, voor bestaande huwelijken. En mensen die samenwonen. Uh, nou een bedreiging dat klinkt zo zwaar. Maar juist omdat je weer zo, zo makkelijk op een site kunt. Dat mensen ook makkelijker met uh, relaties omgaan. Ik denk ook dat de hele maatschappij... ...gaat uh, uh, veranderen. Dus ik denk dat het steeds uh, normaalder wordt. En wat ga je zelf eigenlijk doen, Irma, met de kerst? Um, ik ben heel gezellig uh, thuis. En ik blijf ook thuis, omdat ik... Ik ben gelukkig getrouwd, maar ik heb uh, hoogbejaarde honden. Dus ik ben dit jaar een beetje een jaar... ...dat ik denk, nou, ik wil vooral thuis blijven uh, voor de dieren... Maar normaliteit, dan trek ik je vrolijk op uit met mijn man. Nou, met viertjes, met de honden, lekker, uh, lekker binnenknus. Dat is toch ook gezellig, lijkt mij. Nou, dat is heel gezellig, ja. Nou, hele fijne dagen en uh, een goede dag. Ja, goed jullie jaar. ook. Lust, lust, lust. Radio 1. Lust. lust. Simone Wijnands. En straks dan praat ik met Nicole. Die is een high class escort girl. En die gaat dus een hele onorthodoxe kerst vieren. Met allemaal mannen met wie ze dates heeft. Die single zijn. Of in ieder geval eenzaam zijn met de kerst. En aan Nicole een mooie date hebben. I was like mine and my business. One thing about. Striking up no conversation. Uh-uh. But she had those big things and a roundabout. Like the devil said, boy. I was about a little temptation. Oh no. She was so fine. could I keep my eyes on her? Even biblical, just like the Say Oh, girl, you're so bad. mensen gaan met kerst kometten, anderen staan de hele dag in de keuken of gaan naar een restaurant. Maar student Nicole die doet wel iets heel bijzonders met kerst. Zij heeft namelijk een bijbaantje bij Violet Escort en is dit weekend dus gewoon aan het werk. Goedenacht Nicole. Hallo, goedenacht. Jij werkt als high highclass escortdame. Dat klopt helemaal, ja. Wat ga je doen dan met de kerst? Uh, ik heb uh, diverse boekingen met de kerst. Dus ik uh, ga uh, wat uh, met mannen hopelijk een leuke, uh, leuke dag, een leuke nacht bezorgen. Oké, okay, maar de, wat, wat zijn dat dan voor mannen die, die hebben geen uh, familie met wie ze uh, wat gezelligs kunnen gaan doen? Mm, ja, sommigen hebben wel familie, maar hebben gewoon uh, behoefte om, uh, om iets leuks ernaast te doen. En inderdaad, sommigen hebben misschien uh, geen familie en uh, ja, zijn misschien een beetje eenzaam met de kerst en uh, zoeken wat gezelschap. Oké, okay, en, en wat gaan jullie doen? Wat zijn de plannen behalve uh, naar een hotelkamer of iets dergelijks? Uh, nou ja, dat kan eigenlijk van alles zijn. Uh, hakje eten, uh, drankje doen, uh, gezellig kletsen. Uh, het wisselt een beetje net, net wat degene wil... Uh, inderdaad, een, uh, een, een, een seks, uh, dat is ja één klein onderdeel of, vaak van de boeking. Uh, maar daarnaast uh, ja, ga je ook rustig als een keertje naar de sauna of dat soort dingen. Dus van alles kan het zijn. En waar verheug je het meeste op dit, uh, dit weekend? Of, of weet je het nog niet precies? Uh, nee, nee, nee. Ik laat me altijd heel graag verrassen. Ik moet zeggen, dat elke boeking is altijd weer, uh, weer ja, een nieuwe leuke ervaring. En, uh, ja, het, het leuke is dat ja, geen enkele boeking hetzelfde is, dus dat, ja, we gaan het zien. En weet jouw familie ook dat jij dit dan doet met kerst? Of um, ze nee, het? niet helemaal. Nee, ze weten enigszins misschien wel een beetje, vermoeden misschien wat, maar uh, nee, ik geloof niet dat ik daar uitgebreid uh, over ga hebben. <laughs> en wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen ze wat je, wat je gaat doen? in Ik zeg café wel het werk, en... maar meestal hou ik het algemeen een beetje, dat ik in de horeca zo wat doe of, of, of ja, dat soort dingen. Ja, dat en... ik ergens ga dansen, een beetje vaag. Precies, de horeca moet je toch ook doorwerken, vaak met de klas. Dat questions. bedoel ik werken we ook uh, we gewoon s'nachts. Ja. Een goed, uh, goed excuus. En ondertussen studeer je dus nog? Ja, klopt helemaal. Ik ben bezig met mijn tweede studie. Dus uh, ja, dat uh, doet er allemaal lekker bij. Ja, dat is een lekker bijbaantje volgens mij. Ja, absoluut. Het is goed te combineren, hè, dus dat is heel erg fijn. En hoeveel uh, hoe, ja, hoe, hoe je verdient wil je misschien niet zeggen. Maar om een beetje een idee te ge ge geven, met de gemiddelde student, hoeveel harder moet hij werken voor zichzelf? Uh, heel veel harder, denk ik, ja. Ja, het is, uh, het is echt een leuk bijbaantje. Nou, het is natuurlijk wel afhankelijk van hoeveel boekingen je krijgt. Kijk, er dus zijn misschien meisjes die niet zoveel tijd hebben... die gewoon één of twee boekingen per, uh, per week misschien pakken... Maar ja, je kan ook elke avond of het hele weekend gewoon uh, meerdere boekingen op de avond. En dan is het leuk verdienen. En hoe vaak doe jij het ongeveer gewoon één keer? Uh, een paar keer per week uh, vind ik wel. Ja, als het als het tenminste als het druk is, maar over het algemeen gaat dat wel goed hoor. Ja. Ik kan, kan me voorstellen, want je zegt, hey, je familie weet het in ieder geval niet uh, dat ook nee. niet, niet iedereen uh, zal zeggen, uh, wat was een top, nee, uh, top bijbaan. Een nee, ja, nee, daar zullen de meningen vast over verdeeld zijn. Maar ja, ben, je, ben je wel eens in de situatie gekomen dat je, dat je iemand tegenkwam of dat je moest uh, moest liegen? Nee, eigenlijk tot nu toe nog niet. Nee, nee, nee, nee, ja. Je moet wel zo'n deersmoesje bezinnen als je eens een keer een boek in krijgt... en je moet heel snel weg en je zit ergens. Maar over het algemeen gaat dat nog wel goed. Ik krijg wel een beetje zo'n pretty woman gevoel erbij. Ja, nee, dat is op zich ook wel een beetje. Ik moet zeggen, het is zeker voor waar werken voor je dan waar voor werk... ja, is het ook wel een beetje, doordat het wat high class is... krijg je ook inderdaad wat mannen die gewoon wat meer te besteden hebben... Uh, niet niet de mannen die echt alleen maar puur voor de seks komen... maar gewoon ook voor, uh, voor een praatje en voor gezelschap, voor het algemeen. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja, je zit wel in ieder geval een beetje op niveau met elkaar. Ja, uh, ja, ja, ja, absoluut, absoluut. Zeer. Merk je nou dat we met de kerst veel mannen eenzaam zijn? Ook dat we veel mannen behoefte hebben aan zo'n... Ja, best bent. wel eigenlijk. Ja, ja, ja, ik vind... Ja, dus uh, voor, voor wat betreft boekingen zo wel... Ja, voor, voor veel mensen die niemand hebben of die bijvoorbeeld een uh, weduwaar zijn of wat dan ook. Ja, is het kerst gewoon best wel een hele moeilijke periode. En dan uh, zoeken ze graag gezelschap uh, van een dame. En uh, doe jij zelf dan nog iets aan het, uh, aan het kerstgevoel of is het gewoon een weekend uh, als alle andere weekenden? Nou, het algemeen is gewoon een weekend als dus alle andere hoor. En misschien dat ik nog een extra spannende kerstoutfits aan ga doen, weet <lacht> je, nog wel wat meer is. Maar uh, nee, voor de rest zal uh, het niet heel veel meer zijn. En zie je jezelf dit nou nog de komende jaren uh, doen? Of is het echt iets waar, waarvan je zegt, nou, alleen puur tijdens mijn studie? Nee, ik zie eerlijk gezegd, zolang ik het kan combineren ook met eventuele uh, baan in de toekomst, dan zou ik het graag willen blijven doen. Het ontzettend leuk, dus uh, ja, graag. Nou, ik, uh, ik wens jou een hele fijne kerstdagen. Ik, uh... Ja, ontzettend bedankt. Jullie ook. Hele fijne kerst. Volgens mij ga je het hartstikke leuk krijgen als ik jou zo lang Ik denk warm, het wel, enthousiast. Absoluut, zeker weten. Hey, Dank je wel, hè? Goeiedag. Ja, jullie en ook een kleine uitzending nog. Hoi, hoi.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 Just the same klassieker van Chris Ria driving home for Christmas nog een dik uur Lust te gaan met daarin in elk geval onze huissexuoloog Wil Berghuis. Zij zit klaar om een vraag te beantwoorden van jou op het gebied van seks, liefde of relaties. Heb je nog een goede vraag voor Wil? Mail dan naar lust.bnn.nl. En Dina is terug. Om de week ben ik met Dina die op zoek is naar de perfecte man... maar hem nog lang niet heeft gevonden. En in Lust volgen we haar in die zoektocht. En we doen natuurlijk ook nog een drankje in de bar van BNN. En dat en meer na het nieuws van De uur met Lieselotte Thomassen.